Zo klinkt de mooie de toekomst. Dat jubileumfeest, waar jullie de liefde vieren met al je dierbaren. Breng je toekomstdromen dichterbij en begin met sparen bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nu al zin in morgen.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 Q-Music en Staatsloterij tellen samen af naar het nieuwe jaar. Begin 2026 groter dan ooit. Luister naar Q-Music en maak de hele dag door kans op een straatoude jaarsloten van Staatsloterij. En wie weet start jij het nieuwe jaar... met de hoofdprijs van 30 miljoen belastingvrij. Staatsloterij, een spel van Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Plus. Weet jij al wat je allemaal gaat doen volgend jaar? Wat het ook is... Met een FBTO-zorgverzekering met scherpe premie en aanvullende modules... weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO. Deze commercial van Maggi duurt 10 seconden. Net zolang als nodig is om je pasta onweerstaanbaar lekker te maken. Met een Maggi-bouillonblokje. Een beetje van jezelf en een beetje van Maggi. Het is 4 uur, goedemiddag. Het je music nieuws van nu.nl je van Alain. Goedemiddag. Een drama in het Drentse Diever. Daar is een 85-jarige man omgekomen bij een verkeersongeluk. Een 62-jarige vrouw raakte gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat een auto in tweeën is gebroken. De bestuurder zou tegen een boom zijn gereden. De vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp worden morgenavond vervroegd. Het is rond een jaarwisseling namelijk oppassen geblazen vanwege harde wind, vertelt Weerplaza. Scheveningen en Den Haag aan de kust, daar staat windkracht 6 uit het westen, dus ook naar het land toe. Dus inderdaad de rook en, uh, en eventuele vonken gaan naar de mensen toe. Dat is wel een, uh, een risico. De vreugdevuren worden nu om half tien morgenavond aangestoken in plaats van middernacht. Bij de bankroof in het Duitse Gelsenkirchen is zo'n 30 miljoen euro gestolen. Er is ingebroken in 3200 kluisjes. Het gaat mogelijk om een van de grootste bankovervallen ooit in Duitsland. De dieven wisten gisteren via een parkeergarage in te breken... met speciaal gereedschap boren ze door de hoofdkluis heen. Ze zijn nog niet gepakt. En dan Formule 1. Na de teambazen gisteren hebben nu ook de Formule 1-coureurs... Max Verstappen gekozen als de beste rijder van dit seizoen. De opvallend want de nieuwe wereldkampioen Lando Norris eindigde als tweede. Verstappen pakte dit jaar net niet de titel. Na een knappe comeback kwam hij uiteindelijk twee punten tekort. Het weer van Weerplaza, zon en wolken. Aan de kust is de kans op een bui, het is een graad of vijf. Morgen op Oudjaarsdag is het vooral bewolkt en opnieuw 5 graden. Flitsmeister meldt viel op de A12, Arnhem richting Oberhausen... bij de grens, 2 kilometer en een kwartier. A27, Gorkenbreda, bij Hank, 2 kilometer en 10 minuten. En op de A76 van Geleen naar Keulen, ook bij de grens, 2 kilometer, kwartiertje. Dan een zich gemeld op de A12, Utrecht richting Gouda... staan ze bij 37,7. Oh, dat was het al. Ja, was het. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt... door de oude jaarstrekking van Staatsloterij. Fout het jaar uit. Met Q-Music en de beste hits uit het Foute Uur. Tot en met Oud en Nieuw... Fout en nieuw. You music. Tom en Judith. Hallo dan. Hallo, gezellig. Klaar voor een foute dinsdagmiddag? Absoluut. Hier is Fielders Moment, Pitbull en Christina. You music. Cue music, cue sounds better with you. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice, Y'all call it a moment, I call it life. One day, one Tokyo, long way from them hallways, built was Os and oh they day counting, always, real fat, all day, now baby we can parlay, oh baby we can party, she read books, especially about red rooms and tie ups, I got her hooked, cause you see me in a suit with a red tie tied up, Rita and nice to meet ya, but Tam is money, only difference is I own it, now let's stop Tam and enjoy this moment, why my light is glowing? Oh yeah!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 Christina Aguilera op Q-Music. Fout en nieuw. En Feel This Moment, het is 7 over 4. Warm welkom, dinsdagmiddag, richting het einde van het jaar. Met Fout en nieuw, Tom en Judith hier. Hallo. Hallo, goedemiddag. Hoe is het leven, lieve schat? Nou, ik ben een tikkeltje gestrest. Oh, nou, ik wilde het niet zeggen. Nee. Ik, ik, nou, we, we ontmoeten elkaar hier vanmiddag rond een uur of twee. Ik heb je eigenlijk alleen maar twee uur lang als een kip zonder kop nee. rond zien rennen. Wat is er allemaal aan de hand? Ja, ik vlieg morgenochtend naar Istanbul. Ja, nee, als die weg. Even, eruit. even weg, even met auto-nieuw lekker. lekker. Ja, heerlijk is heerlijk. Maar ik vind die, oh, die dagen ervoor. Ik had nog iets besteld. Ja. Moet ik moet morgen ophalen in de winkel. En ik heb ook nog, Waarom bestel je dan nog wat? Ja, oh, voor auto-nieuw. Oh. Gewoon even een leuk outfitje. En ik, moet nog, ik heb nog medicatie. Want ik ben natuurlijk overal allergisch voor. Dus ik moet nog medicatie ja. en tas inpakken. En nee, dus ik ben een beetje, een beetje gestresst. Kalmte zal u bewaren. En zo is het. Ook. We gaan gewoon lekker fouten nieuw doormaken vanmiddag. Ja, yeah, want jij bent ja. lekker kalm, dus het is ja, joh, lekker goed. Er is toch niks aan de hand? Nee. Lekker richting het einde van het jaar. Heerlijk koud. Dat houdt je allemaal bezig, joh. Ja, joh. Weet zo is het ook straks. absoluut. Uh, wat uh, houdt jou deze dinsdagmiddag bezig? Ben je misschien ook wel een kip zonder kop? Of uh, is het allemaal gewoon lekker relaxed? Zoals bij mij? Meld je in de Q-Music App. Leuk om te lezen. Misschien ben je wel oliebollen aan het bakken. Leuk. Misschien nog hard aan het werk op kantoor. Kan natuurlijk. Dus uh, kom erbij via de Q Music App. Nou, omdat jij in de stress zit, mag jij iets roepen wat je een aquaartiest, gewoon een verfoutuurartiest. Um, Jan Smit. Lijkt me Jan lekker. Even lekker. Even lekker van een Jan Smit. Ja. Ik heb even iets van Jan Smit erin. Ja. Deze? Ja. Alsjeblieft. Tom. Voor jou. Dankjewel. Kom boom, boom bailando Dans met mij de tango Boom boom bailando Dans met mij van acht Het is net of je speelt Met mijn benen Ik loop de zweven Bijlando werd bij je maar, signorita. De passie, het ritme, de charme en lust. De tango heeft alles in één. En als jij degene bent die mij dan kust, voel ik me niet meer zo alleen. Boom, boom, bijla. Bekend. De hele dag door is het feest wat je ziet, ik ben het niet anders gewend. Ja, die hartstocht jouw lichaam de maanden wij. niemand die mij tegenhaalt. Door te dansen kwam jij in mijn leven voorbij, ja jij, met je hartje van goud. Boom, boom, bailando dan. Bij de tango, kom doen bij Lando, dans met mij vooruit. Het is net of je speelt met mijn benen. Ik loop te zweven als jij naar de laag. Bum doen bij dans met mij de tango. Bum doen bij jij mij in je maag. Signorita, voor jou zet ik alles omzij. Ik heb zo lang over jou. New music. Tel af naar het nieuwe jaar met, met de beste hits uit het foute uur. Dit is fout en nieuw. Qmusic september. We gaan eens even kijken in de Qmusic Music app... of er een beetje oudejaarsgezelligheid te vinden is. Nou, zeker. Uh, Soraya, Soraya zegt hier schoonmaak aan het doen... met standje buurruzie. Heerlijk schoon het nieuwe jaar in. Uh, Christian is erbij. Komt de deurbel nog langs bij jullie? Ja, natuurlijk. Tuurlijk, Ergens tussen nu en zeven uh, uur... hoor je de deurbel, dan stuur je heel simpel het woordje deurbel. via de QM deze kant op, maak je kans op straat... oudejaarsloten voor de oudejaarstrekking morgenavond. En Jente die zegt, we zitten nu in de auto... naar Frozen The Musical... Carlijn is ook druk. Die is een uh, laminaatvloer nog aan het leggen. Oeh, uh, Isa zegt, we sta mo momenteel stil in Brussel met de trein. We staan al drie uur stil. We waren onderweg naar Londen. Genieten lekker van Q-Music. Uh, aan het luisteren aan de keukentafel. Ondertussen een fotoboek aan het maken van 2025. Groetjes Marieke. En ook TG uit Duitsland zegt aan het diamond painting met Q-Music. En wacht op de deurbel op de radio. Nou, die komt er dus aan voor zeven uur. hey uh, Charlene, goedemiddag. Tom en Judith hier. Hai, hey, Goedemiddag. Jij bent ook lekker bezig, zag ik, hè? Ik zag foto's ja. komen. Wat Vertel, wat ben je aan het doen? Uh, nou, jongen hebben we de uh, appelbouillers gemaakt. Maar nu waren we nog bezig met de oliebollen en de bakken. Oh. En heb je een eigen kraam ofzo, of zo? Uh, of ben je gewoon nee, voor de hele nee, Nee, ik uh, werk bij iemand uh, waarvan de kraam, kraam is. Ik ben er ooit begonnen in coronatijd en nu uh, kom ik elke keer terug met oud en nieuw. Leuk, gewoon oh. een soort vakantiebaantje einde van het jaar. Ja, ja, zo, ja zo kan je het wel zien. Ja, de geval. laatste twee dagen zijn echt wel het gezelligste van het jaar. Dus dan, ja, als je kan, dan wil ik daar wel graag bij zijn. En, en wat, is nou, wat is nou geheim achter een goede, een goede oliebol of krentenbol? Heel veel liefde erin stoppen. Okay, ja. Ja, en, en vers vet hè? En vers, ja. ja. Hij moet lekker zwemmen. <laughs> ja, precies. <laughs> hoeveel uh, gaan jullie bakken deze dagen? Ik, veel te veel. Echt, ik, uh, ik denk, hoeveel zullen we er ons voor maken? Ja, maar hoeveel zullen we in totaal maken? 2000 of zoiets. Zo, 5000? Zo, ja. ja dat is lopende <laughs> bandwerk. <laughs> ja. Nou, hoor, vertel even, waar zitten jullie? Waar, uh, waar moeten we ze halen? Bij de intratuin in Ter Aar. Daar de, kan je de allerlekkerste halen. De intratuin in Ter Aar, daar staat Charlene lekker te bakken. Dus als je in de buurt Jeet. bent, even langs wippen. Helemaal goed. Nou, een mooie jaarwisseling, Charlene. En neem maar zelf ook yes, een. Ja, uiteraard. Okay, Alle um, soort van mislukten, die uh, gaan je eten bij natuurlijk lekker hoor. Groetjes <laughs> daar, doei doei. Yes, doei doei. Think you all, whatever land, land oh, oh. The earth is just a thing you can claim.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 Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the doors out? Who let the doors out? Who let the doors out? Who let the doors get out? get out? Who let the doors out? Who let the doors out? Who let Where the girls calling them canine Hey! Uh, the But they tell me, hey man, part of the party You put a woman in front and a man behind uh, I have a woman uh, shout uh. Out. Who out? Who out Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Say, my foggy is not in if he don't have That's well, why they call me Pitbull huh? Cause I'm the man of the land Where they tell me to say who dat je naar Istanbul gaat morgen. Klopt. Om daar de jaarwisseling te doen. Ja, is zo. Wie gaat dan uh, de dok uitlaten? Oh, daar heb ik nog niet over nagedacht. Ja, echt wel. <lacht> ik, ben, ik schrok al. Nee, tuurlijk die wel. Oude, mijn lieve Lola. Die is toch wel... Uh... Nee, absoluut. Die zit lekker bij mijn ouders. Oh, gelukkig. Hoe let de uit? In fouten nieuw op Q -music. Het is bijna half vijf. Het laatste nieuws komt eraan. Alleen goedemiddag. Ja, goedemiddag. Jullie hadden het al net over de oliebollen. Maar onze zuidenburen zijn druk met frieten. Daar is namelijk het wereldrecord verbroken van meeste friet eten in twee uur. Ja, hoeveel er is gegeten, dat vertel ik zo. En deze komt er ook aan.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 limbo-dansen op de kerstbouw. Jouw goede voornemen, meteen elke dag powerliften. Overstandig. Overstandig. Wat wel verstandig is, ORA's Visio-meeneemservice. Dan neem je tot 9 ongebruikte visio-behandelingen mee naar het nieuwe jaar... Ja, dat is ORA. Bekijk de voorwaarden op ORA.nl. Je hebt nog één dag om mee te doen met de eindejaarstrekking van Lot of Happiness. De win-win-loterij. Speel mee via Happiness.nl en maak kans op 2,6 miljoen euro. Speel bewust 18+. Plus. En het is al helemaal om nu meteen je zorgverzekering af te sluiten op ORA.nl. Deze commercial van Magie duurt 10 seconden. Net zo lang als nodig is om je rijst onweerstaanbaar lekker te maken. Met een Magie-bouillonblokje. Een beetje van jezelf en een beetje van Magie. Nu bij Gamma, de giga-eindejaarsdeals. 40% korting op Bruinzeelvloeren. Bekijk alle eindejaarsdeals op gamma.nl. Waarom ik graag met Eurostar reis? Je kunt tot één uur voor vertrek je ticket omboeken. Zo kwam ik laatst een oude vlam tegen. Die is een treintje later wel waard hoor. Eurostar. Together we go further. Wijzigingen beperkt tot datum en tijd, prijsverschil is voor eigen rekening. Onder voorbehoud van beschikbaarheid, beleidverschil, prijsklasse, zie Eurostar.com. Elke dag overwegen duizenden mensen om voor zichzelf te beginnen. Vandaag nemen 652 ondernemers ook echt die eerste stap. Gefeliciteerd! Als je voelt dat het jouw moment is, ga er nou voor. Begin voor jezelf. Op onze zakelijke expertise kun je rekenen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Nu de eerste 12 maanden een gratis zakelijke rekening voor starters. Ondersteuning voor het behoud van een normaal testosteron? Beter ga je naar kruidvat. Probeer LUCO VITAL a day TESTOSTERON mannensupport Tabletten met zink. Wat zorgt voor de instandhouding van een normaal testosterongehalte. Nu alle LUCO VITAL 1 plus 1 gratis. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voorgebruikte gebruiksaanwijzing op de verpakking is bijna leeg. Kom, we gaan tanken bij Esso en meedoen met Draai en Win. Draai en Win? Ja, als Esso Extra's lid maak je kans op geweldige mediamarktprijzen. Wat dacht je van een PlayStation 5, hè? Oh, yeah of draadloze oortjes voor mij. Meld je aan op soextras.nl en draai en win. Wat is er met de feestdagen op Prime Video? De Premier League. Live! Spectaculair voetbal. Inbegrepen bij je abonnement. Bekijk tijdens de feestdagen elke week een wedstrijd. Word nu lid voor slechts euro per maand. De Premier League. Amazon Prime heeft het. Inhoud bevat beperkte reclame. Abonnement wordt automatisch verlengd. Amazon.nl slash Prime. 10, 9, 8, 7, 6. Vuurwerk.nl.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 omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Nu tot 525 euro inruilvoordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com. snelpakkers. Anders schrijf je mis. Pak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 Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. Ja, eigenlijk alleen bij de grens wat vertraging. Op de A12 richting Oberhausen, bij de grens, 2 kilometer en een kwartier. En op de A76 naar Keulen, de hoofdrijbaan is dicht, 2 kilometer en een kwartier. Dan een flitser gemeld op de a 1 richting Amersfoort, staan ze bij 37.1. Dat het weer van Weerplaza, zon en wolken aan de kust is er kans op een bui. Het is een graad of vijf, morgen is het vooral bewolkt en opnieuw vijf graden. Het is exact half vijf, het laatste nieuws met Alain Altena. Ja, goedemiddag, in Hellevoetsluis is een grote brand uitgebroken bij een metaalhandelbedrijf. Begon al aan het begin van de middag, maar het vuur is nog steeds niet onder controle. Er komt zoveel rook bij vrij dat er een NL-alert is verstuurd. In het pand liggen volgens Rijnmond onder meer accu's en mogelijk ook gasflessen opgeslagen... Drie mensen zijn nagekeken door de ambulance en ook zijn er drie paarden gered van het vuur. De grootste treinproblemen met de Eurostar naar Londen lijken voorbij te zijn. Eerder vanmiddag werd alles stilgelegd door een kapotte bovenleiding in de kanaaltunnel. En Veel mensen zijn de dupe, waaronder deze vrouw die met haar gezin oud en nieuw wilde vieren in Londen. We kwamen aan en alles leek helemaal in orde, tot er een vertraging van een uur werd aangekondigd. Die werd daarna een vertraging van twee uur, daarna van drie uur. Ja, nou, was te horen bij de NOS, het is onduidelijk hoe hoog de vertragingen nu zijn. En opnieuw een oproep van de waterschappen. Gooi frituurvet niet door de gootsteen of het toilet. We bakken rond deze tijd massaal oliebollen. En dat frituurvet lozen veel mensen daarna in de wc. Oerdom, of niet? Ja, dat ik kan het de boel ook toch ook verstoppen? Ja. Los van wat het voor het waterschap doet. Dus toch ook kun je voor je leidingwerk is het allemaal ja. Niet goed. Ja, absoluut. Zorg voor verstoppingen. En het kost de waterschappen jaarlijks miljoenen om het schoon te maken. De oproep is om je gebruikte frituurvet in te leveren bij verzamelpunten. Heel goed. En over frituurvet gesproken, de 31-jarige Stef uit België... is wereldkampioen friet eten. In twee uur tijd had hij bijna drie kilo verse friet. Oh, drie kilo. Nou, ik moet zeggen, ik, het valt mij nog mee eigenlijk. Drie kilo... Kom op zeg. Jij weegt 30 kilo. Dus Als jij 3 kilo moet eten. Nee, maar zo'n zak, oh, zo zak, verse friet zeg maar bij de, bij de Albert Heijn weet je wel, of bij de supermarkt. Nou, ik denk dat ik zo'n hele zak kan ik gewoon wel op hoor. Dat, dat sowieso. Nou, keer drie. Na. Nou. Ja volgend jaar meedoen dus. Nou, ik uh, ja. ga doen. Nou, hoe had hij zich dan er dan op voorbereid? Bijvoorbeeld door 26 uur voor de wedstrijd niks meer te eten. En zijn laatste maaltijd die hij had, was juist heel uitgebreid, zodat zijn maag alvast wat groter zou worden. En hoe is hij uiteindelijk dan wereldkampioen geworden? Niet te snel de patat eten. saus erbij om te dippen. En af en toe cola en water drinken. Nou, ik bel maan. 3 kilo? Nou, dat wil ik nog wel eens zien gebeuren. <lacht> en een paar liter joppiesaus erbij. Lekker, heerlijk. Nou, ik ga even naar de supermarkt voor. je. Zo meteen in Hubbers House bent. I will survive eerst Madonna. You First, I was afraid, I was petrified Kept thinking I could never live without you by my side But then I spent so many nights Thinking how you did me wrong And I grew strong een nieuw op Het ging net in het nieuws bij Alain over um, ja, het record uh, uh, friet eten. Hè. Dat hebben ze gedaan in uh, België. En er was er eentje die heet uh, die Stef. En die kon dus in twee uur tijd bijna drie kilo verse friet opeten. Ja. En jij zei dat is uh, easy. Nou, easy wil ik het niet zeggen. Maar ik denk wel, dit is, dat is toch best oké. Okay. Dat is toch best verhaalbaar. Nou, ik zie ook dat uh, Petra, die sloeg daar ook op aan uh, dat jij dat zei. Petra, stuurt een bericht met de q -wap. Nou Tom, ik wist het wel. Kilootje friet halen nu. <laughs> uh, ik heb uh, wat dingen van de jaarplanning 2026 gezien. Uh, er zijn wat weekenden dat Bram uh, ook weg is. Dan zit ja. jij op Brams plek bij mij in het weekend. <laughs> Dus ik, uh, ik sla het allemaal eventjes okay, ergens op. ja, uh, doe maar. Sla maar op, is goed. We beginnen gewoon 12 uur middags en dan gaan we kijken we wel hoe ver je komt. Ja, de tijd wordt wel lastig, maar ik denk dat het best wel te doen is, dat ja, denk ik. Uh, over andere dingen gesproken die jij binnenkort gaat doen. Het verboden woord. Ja, we zijn natuurlijk lekker bezig met oud en nieuw, maar laten we ook even vooruitkijken. Want komende maandag al, tijdens de ochtendshow bij Mattie en Marieke, wordt het verboden woord 2026 bekendgemaakt. Ja, klopt. Ik ben, uh, ik ben best wel benieuwd, ja, natuurlijk. Want... Uh, het wordt weer een editie, denk ik. Oei, oei, oei. Nou, vorige editie ging ook al niet heel lekker bij mij. Ja, jij zat er goed in, hè? Nou, ik zat er goed in. Kijk, ik had natuurlijk. In totaal heb ik 8 uur show. Ik heb het in taal... Ja, jij zit uh, s'nachts op de radio, nachts, dus, uh, tussen 1, 2, 1 en 3. 3. Ja, en ik heb dan de 8-show per week. En ik heb het zeven keer uiteindelijk gezegd. <lacht> dus ja. het is bij jou eigenlijk één keer per uur feest. Nou, inderdaad. Ja. Dus als je geld wil verdienen, dan zou ik zeggen, goed luisteren in de nacht. Uh, nou, daar gaat het allemaal wel uh, cashen, denk ik. Ja, mocht je de laatste editie niet gehoord hebben, er wordt dus een woord gekozen hier bij Q, wat een week lang verboden is. Wordt het wel gezegd door een van de Q? dj's, dan kun je naar de Q-app gaan, druk je op de rode knop en dan kun je 500 euro winnen. Ja, uh, De vorige editie was het woord uh, eigenlijk. De ja, editie daarvoor was misschien. Ja. ja dit jaar. Wat, wat hoop je niet? Oeh, ik hoop dat het uh, niet is. Wellicht. Wellicht? Ben je ja, dat veel? Ja, wellicht. Uh, ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat, dat ik dat okay. veel gebruik. Of toch... Toch? Oh ja. Dat is ook zo'n woord wat je zegt na, nou, toch? toch? Ja, dat is nee. ook zo'n tussen neus en lippen doorwoord. Dat ja. Ja, ja, ja. is toch iets wat je vaak zegt. Precies, ja. ja daar precies. ga je al. Ja, daar ga je al, ja. Inderdaad. Nou, dat hoop ik dus niet. Dus nou, ik, ik hoor het maandag dan. Bij ja, het wordt uh, smullen. Het weekend uh, telt niet mee. Dus ik ga gewoon vanaf de zeilen uh, meegenieten. <laughs> Met hoe jullie allemaal uh, ervoor gaan zorgen dat Q-luisteraars rijk gaan worden. Nou, inderdaad, ja. Komende maandagochtend, zorgen voor dat je erbij bent. Matti en Marieke, de Ochtendshow. Daar wordt het woord bekendgemaakt. Hallo, zou dat nog iets. Uh... Nee, dat lukt wel. Oké. Okay. Uit het foute uur. Q Music. Is that too much? en de beste hits uit het Foute Uur. Dit is fout en Nieuw. For 20 days I've been lost in cyberspace. I surf through the web to catch up with your trays And I wonder... You shut off your smile You told me all your hot spots You really made me wonder Do you know who I am? Yeah Breathe me It's so exciting I only wanna know if you're for real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 We kunnen dit gewoon live mee gaan bleren. volgend jaar juni... in het Philipsstadion in Eindhoven. Chaotic, ze zijn erbij. Them, I think I love you. Kun je dan dus gaan horen tijdens de Foute Party. Ja, en na vijf uur maak je dus kans op twee tickets... voor de Foute Party, de big one. Zometeen in Foute Nieuw komt Jodie Bernal eraan. <tieden> en ook Maywood, zometeen na het nieuws van vijf uur...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 Ja man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 Plus, chips per zak voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het. Mindshift. This is this moment when everyday life is far away and happiness is so close. And freedom and pleasure are limitless. Every moment the journey. Discover the new Mindshift flow from TUI Cruises. Book Nine Nights Mediterranean from just 1.899 euros.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 Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Stap nu over op klik-en-klaar internet voor maar 25 euro per maand. En nu met gratis aansluiten. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Nou nog eentje dan. Wat dacht je van een megapak blauwe bessen? 400 gram voor maar 2,89. Wees er snel bij, want op is op. Lidl, je verdient het. Dit jaar nog wel. Vuurwerk.nl Vuurwerk.nl Ontdek de Tempoor Pro-matras. Vervaardigd uit tempoormateriaal materiaal dat zich perfect naar uw lichaam vormt. Tempoor. The future of sleep is hier. Profiteer nu van 15% korting. Ga naar de winkel of Tempoor.nl zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij... en begin met sparen bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nu als morgen, ASM Bank. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm? Of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jong in rekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 5 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/slash jongerenrekening. De Coöperatieve Rabobank. Onze bank. Open nu een spaarrekening bij ASM Bank. En krijg 50 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Kijk de actievoorwaarden op asmbank.nl. Begin het nieuwe jaar goed in Bataviastad, want we zijn open op 1 januari. Shop tijdens de sale met kortingen tot wel 70% op merken zoals Nike, Coach en de North Face. Begin het jaar extra voordelig en shop jouw favoriete merken in batavia -stad. Waar je ook van houdt. Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Wat is uw wens voor het nieuwe jaar? Hij kan zomaar uitkomen. Want we hebben de grootste prijspot ooit bij de Vriendenloterij: 176,9 miljoen euro. En alles gaat eruit in 2026. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18PLUS speel bewust. De mooiste start van het nieuwe jaar. De nieuwjaarsduik. Met z'n allen rennen alsof je leven ervan afhangt. En dan... Dan denk je maar aan één ding. Waar is die heerlijke kom -soep? Pap, wordt het niet tijd voor een nieuwe kleur op de muur? Alweer? Deze hebben we al twee weken. Ja, ja. Want met Praxis Plus krijg je deze vrijdag tot en met zondag. Tot 50% korting op verf. Bij besteding vanaf 25 euro. Voor de makers. Praxis. Jongeveen.